De massale versterking van huizen in Groningen gaat vooralsnog niet door. Dat hebben minister Wiebes, de provincie en de aardbevingsgemeente afgesproken. Daardoor blijft het voor ruim honderden huiseigenaren nog onzeker of hun woning wordt versterkt. Zij hadden eerder te horen gekregen dat hun huis bij zwaardere aardbevingen te onveilig is om in te wonen. Wiebes verwacht dat de kans op zwaardere aardbevingen fors kleiner wordt als de gaskraan dichtgaat. Resultaten van een onderzoek daarnaar komen in juni. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman verlaat de Tweede Kamer om wethouder te worden in Utrecht. Ze is daar de derde wethouderskandidaat van GroenLinks voor een nieuw Utrechtscollege. college. GroenLinks is in die stad de grootste geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voortman zat sinds 2010 in de Kamer. In 2014 kwam ze in opspraak nadat de namen van kandidaten voor de functie van nationale ombudsman waren uitgelekt. Het OM concludeerde later dat Voortman niet de namen had gelekt en dat ze dus niet zou worden vervolgd.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 Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Metal. Geen lompen, maar zware metalen. Uh, de vorige keer heb ik uh, één band uh, centraal gesteld in onze uitzending. En dat ga ik deze week weer doen. En de band die deze week centraal staat is Stone Sour. Daar gaat u dus in de loop van deze uitzending wat meer van horen. En daar beginnen we dan ook mee. Uh, van hun allereerste album, Stone Sour, is hier In Heel. Een Amerikaanse hard rock band die werd opgericht in 1992 door Joel Ekman en de latere zanger van Slipknot, Corey Taylor, met zijn onmiskenbare uh, grunt scream eigenlijk. En uh, eigenlijk best wel een hele goede zangstem voor uh, een, dit uh, typerende genre van uh, Stone Sour. We gaan in de loop van de uitzending nog wat dieper in op de weetjes van deze band. Snel door naar de volgende en een van mijn persoonlijke favorieten. Dume Borgir van het album Dead Cold Armageddon Blood Hunger Doctrine. Om niet te veel te praten. We gaan door en heel snel door met de volgende. Nile van het album What Should Not Be Unearthed is hier het titelnummer. Aansluitend kon je luisteren naar Metallica van het album And Justice For All. The, end, the Free Dance of Sanity. Uh, we gaan door met onze centrale band voor vandaag. Ik vertelde net al dat ze in 1992 zijn opgericht. Uh, de band kwam... Toen niet echt op gang en speelde uh, slechts in kleine zalen... en wisten slechts een uurtje vol te krijgen. In 1997 stopte Taylor met de band en ging naar Slipknot. En elk bandlid ging zijn eigen weg en het leek het einde van Stone's Hour. Totdat uh, uh, in, 2000, in het jaar 2000 Josh... Uh, Corey hielp met het schrijven van teksten en na anderhalf jaar zo'n tekst te schrijven stond Stone Sour weer terug op de kaart. En in 2002 brengt de band hun eerste album uit. En, uh, en uh, dat eerste album bestond vooral uit nu veel nummers van demo's. Die ze daarvoor hadden opgenomen. In 2006 bracht het, uh, de band het album Come Whatever mee uit. En dat is tot dusver een van hun meest succesvolle albums gebleken. En op deze uh, LP... Uh, de dit album speelt uh, de... Ex-Soulfly drummer Roy Majorga mee. En van dit album, Come Whatever Me* is hier... 30 30 150 stones out. That's where it begins And this is where it ends They got us a dead generation They told us that we wouldn't survive They left us alone in the maelstrom As you can see we're all clearly alive We know where you are and we're coming Let's see you say this shit to our face 303150 30, remembers 303150 30, Yeah! En sluitend kon je luisteren naar Epica van het album The Holographic Principle. Was dat Beyond the Matrix? Een band waar wij uh, in Nederland wel eens iets trots op mogen zijn. En ik ben blij dat Zirem, als uh, een van de weinige mainstream media, aandacht besteedt aan deze geweldige band. De volgende is een uh, band die haar sporen heeft verdient in de black and death metal hier is Marduk van het album Serpent Sermon is hier het gelijknamige nummer Marduk De volgende band is uh, inmiddels al bijna 50 jaar bezig. Een band die uh, als een van de grondleggers, een van de wel duidelijk zijn, een van de grondleggers wordt gezien van het heavy metal genre. Van hun album Turbo 30, de Remastered 30th Anniversary Edition, is hier Judas Priest met Metal Gods. I'm <laughs> De volgende band behoeft eigenlijk weinig introductie. Van het album Blessed Child is hier Nightwish met The Wayfarer. We gaan gauw door naar de volgende. En dat is de band die in deze uitzending centraal staat. Hier is Stone Sour van hun uh, meest succesvolle album. Come Whatever May is hier het titelnummer. Come Whatever May. Vlak voor het nieuws kunnen we er nog eentje doen. Blijf hangen, want na het nieuws heb ik nog veel meer metal. En uh, de volgende is Gorgonath met Under the Pagan Megalith.